Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het noordoosten van Griekenland is een vrachtvliegtuig neergestort. Het gaat om een Oekraïns toestel dat onderweg was van Servië naar Jordanië. Er waren acht mensen aan boord, het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd. Volgens Griekse media vervoerde het vliegtuig voornamelijk explosieven. Ooggetuigen zeggen tegen Griekse media dat ze uren na de crash nog explosies hoorden... Volgens de autoriteiten is het onduidelijk of er chemische stoffen aan boord waren die schadelijk zouden kunnen zijn voor omwonenden. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan het voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. Verschillende GGD's waarschuwen bezoekers die wel langskomen voor een coronatest of vaccinatie om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen, onder wie oud-buitenlandminister Mike Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging die de regering omver wil werpen. Dankzij de sancties kan de Iraanse regering beslag leggen op bezittingen van Amerikanen in Iran. In de praktijk lijkt het vooral een symbolische maatregel, omdat zulke bezittingen er vermoedelijk niet zijn. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben gisteravond op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. In de finale treft Nederland vanavond tweevoudig wereldkampioen Argentinië dat de halve finale won van Duitsland. Het weer, vannacht koelt het flink af met minima tussen 7 en 12 graden. Komende dag wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Station. Jij, bent een regen, een ster. De de jij bent de en ik de tom. Jij bent de kerst, ik de bonbon. De bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, de jij de thee. De ik ben de, de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, de ster. jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. The stars on the stage The samen on the stage Worden wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen over heel de wereld Dan komen ja. we een villa en een jacht Nou, het is veel een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar het is duur Nou ja, Herman, zitten meer in de romantisch duur ja, toch wel belangrijk. Ja, sorry maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wij zijn het varken en de tanden. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal en een vries. Kom in mijn hand voor geld. Jij bent de schrikdraad ik ben waarop de ik pies.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 Jouw keuze ZFM. Na baby, na baby, na baby Dit is de lange, hete zomer van ZFM ZFM Zandvoort, 106.9 FM Tussen uh. ja me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo te ataca Boom shakalaka, boom shakalaka Mis ollas te dicen lo que quiero, comerme el completico el caramelo, con esas cinturitas que me matan, boom shacalaka, boom shacalaka, oh, yes, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies, se mueven con mi boom shacalaka, boom shacalaca, yes, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies, se mueven con BOOM SAKALAKA, BOOM SAKALAKA YES oh, oh, oh. Camilo, mm. Sube las manos que estaba en la pena empieza Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah Chacalacalac, quiero que me agarres con me agarres. las patas Como, como, miedo de por barra, como, como, como garrapata, como chacalaca, como un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 Ga je komen? Hier ben ik een keer